en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De politie heeft bij een tankstation langs de A28 in de buurt van Wezep... een auto met zwaar vuurwerk onderschept. De eigenaar van het vuurwerk die de auto bestuurde is bekeurd. In de auto lagen 128 nitraatbommen. Die zijn verboden in Nederland vanwege de harde knal. De politie ontdekte het vuurwerk bij toeval toen ze twee mannen aansprak... die hars rookten bij de benzinepomp...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 ANB Verkeersinformatie. Er staan nogal wat files door ongelukken en wegwerkzaamheden. De belangrijkste is de afsluiting van de A58 in het zuiden. Maar op de A1 Amsterdam-Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd bij 1 Brugge. Daar staat 5 kilometer file. Richting Amsterdam staat er 6 kilometer door de kijkers. Een korte file tussen het Complein en de Continental. Twee kilometer richting Den Haag. Ik heb het over de A10. De A16 Breda-Rotterdam. Daar zitten vijf auto's op elkaar bij de Van Brinoorbrug. Twee kilometer file staat er. Twee rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. Want daar gebeurde het ongeluk. De A22 Beverwijk naar Velsen. Voor de Tunnel drie kilometer. En de A58 dus, Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is de weg dicht. Er staat drie kilometer file achter. Het is voorlopig verstandig om via Den Bosch om te rijden. Ten slotte de N217. Spijkenissen naar Dordrecht. Langzaam rijden tussen de A29. Waar werkzaamheden zijn en de Kiel.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 Opium, het cultuurmagazin van de avro. Hans Smit. Ja, goedemiddag. Nou, zeg een applaus. Wat een ongelofelijke genoeg is dat toch weer. Uh, uh, u bent live verbonden met uh, de Lamar in Amsterdam. Uh, daar uh, straks aan tafel, uh, onder andere... Hier, hij zit, hij zit, uh, Roland Kieft. Ja, kan wel doen dat je niet bent, maar je bent er al. Dus, uh, je gaat straks drie tal cd's bespreken. Wat, wat, wat gaat het worden? Um, um, eigen muziek eerst. Uh, allemaal van Nederlandse bodem. Uh, Holland Brock Society met Eric Vloeimans. Geweldige nieuwe cd. Uh, het Orlando Blaas Quintet met muziek van Ravel. Allemaal arrangementen. En bijzondere muziek van een componist die je veel te weinig hoort. Leos Janacek. Janacek. vrij. Dan uh, Milou Verrossum straks over de tentoonstelling rond Coco Chanel... in het Haagse Gemeentemuseum, uh, de bus met Peter Reumer en uh, de Virtuele verdienen met Anne van Veen. En Reining. Reininga, die komt hier ook langs. Die komt vertellen over het toneelstuk De Tijd Voorbij... dat ze hier speelt in, uh, in de Lamar. Uh, maar eerst even iets heel anders. Want afgelopen woensdag ging de Frankfurter Boegmesse van start. is dus de, de, de grootste boeken- en uitgeversmarkt ter wereld. Daar moet je zijn om je auteurs te promoten... en om nieuwe bestsellers binnen te hengelen. En wie dat als geen ander kan, dat is Joost Neijse van Uitgeverij Podium. Joost, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Jij loopt dan nu rond op de de Boegmeester. Uh, het is inmiddels zaterdag. We zijn drie dagen verder. Loop je op je tandvlees? Uh, ja, ja dat, kan je, dat kan je wel zeggen. Uh, misschien dat mijn stem ook wat rauwer doorkomt dan hij normaal zou doen. Want het is natuurlijk uh, overdag hier in die, die grote hallen. Ik zeg altijd, stel je de rij voor een keer tien. Ja. Is het, uh, is het uh, veel praten en, en veel lopen en hard werken... Uh, maar in de avonduren uh, ben je natuurlijk ook nog aan het werk. Uh, en dan uiteindelijk... Dan, uh, bij de een toont zich... Uh, vertaalt zich dat in een, uh, een... totale nervous breakdown. En bij de ander in een griepje. En, ja. en bij mij, zoals je hoort... een, een, een, een toch, uh, steeds interessanter wordend stemgeluid. Ja. Wat, wat doet een uitgever eigenlijk... op zo'n zo beurs? Is het een soort speeddaten met mogelijke bestseller-auteurs? Nou, wel... speeddaten vind ik wel een goed gekozen woord. Want je hebt hier... Uh, afspraken van een half uur steeds uh, met, uh, met allerlei uh, contacten in het buitenland. Alleen, uh, je spreekt natuurlijk geen, uh, geen auteurs, je, je spreekt je collega's in het buitenland. Mm -hmm. Soms zijn dat redacteuren of uitgevers uh, van uitgeverijen uh, overal ter wereld. En soms zijn het uh, agenten, meestal zijn het agenten in mijn geval... die uh, auteurs in de aanbieding hebben. Ja, en je, heb je al dingen ontdekt? Ja, ga je het toch niet vertellen natuurlijk. Die, ja, die, ik ga die het gaan ik ga maken? Gaan daar... Ja, er is één echt interessante auteur en ik denk dat al mijn concurrenten, die zitten zo'n beetje in de trein terug nu. Dus uh, die luisteren <lacht> niet naar de radio, <lacht> ik maar zeg, maar ik ga nee. geen naam noemen. Maar er is een, een auteur uit het, uit, uit het noorden van Europa ja. uh, van, van 28 die een roman heeft geschreven die, die heel goed bij mij past. Want het gaat natuurlijk altijd om, er zijn natuurlijk 10.000 nieuwe, veelbelovende uh, schrijvers. Ja. Nou, van romans of kinderboeken of geschiedenis of, Alleen, uh, dat moet natuurlijk ook weer, weer bij, bij uh, hè, wat ze stal noemen passen. Ja, alweer een Noorse auteur. Er zijn er zoveel de laatste tijd. Het is een soort uh, je bent warm, je bent warm hm? maar je bent toch nog niet. Nee, nee, toch niet. En, uh, ja, en, en andersom, want je doet natuurlijk, of, of natuurlijk, maar je doet eigenlijk twee dingen. Uh, je, je probeert uh, auteurs te vinden en, en, en daar de vertaalrechten van te bemachtigen. En natuurlijk je eigen uh, auteurs ook te promoten ja. in het buitenland. En dat gaat ook goed. Ja. Ja, dat is altijd heel moeilijk. Uh, dat is echt een, een ontzettend moeilijk spel. Omdat, ja, net zo goed als wanneer ik met een Finse uitgever spreek. Of een, laat ik zeggen... is een Finse. <laughs> of het is een Siciliaanse uitgever. Yeah. En die zegt, I, I have a wonderful novel written by a new promising Sicilian writer... Ja. Dan denk je, ja god, euh, daar ga ik niet eens naar kijken. Want waarom zou, waarom zou dat nou die ene stelt in de Hooiberg zijn? Ja, Andersom, niet, ja. als je natuurlijk ja. met je Nederlandse schrijver aan de, aan de bak gaat... dan, oh. uh, dan willen dan de blikken ook wel eens afdwalen. Maar, maar, maar, maar wie, je je nu, ja? wie heb je verkocht? Wie heb je verkocht naar het buitenland? Nou, verkocht uh, niets per se. Maar ik heb heel veel belangstelling ondervonden voor, uh, voor de debuutroman M van Shira Keller. Hmm. Die uh, onlangs, en wat dan helpt, is... Uh, uh, overigens gaan dan de meeste uitgevers toch uh, ook vandaag de dag nog in deze speeddating dating tijden naar huis om het boek ook te lezen of te laten lezen. Hè? Ja. Maar je, je voelt wel of mensen om te beginnen willen gaan beoordelen... Shira won de debuutprijsplaats, de, de Academia ja. Literatuurprijs. En uh, natuurlijk moet je dat goed verkopen. Dus ik begin altijd te zeggen... Uh, deze uh, vrouw heeft de prijs gewonnen die eerder gewonnen is... door uh, Tommy Wieringa en Peter Bualda. Mm -hmm. Wat zo is. En dat zijn ook namen die men hier wel kent. Dus hij wordt in het buitenland uh, uitgebracht in ieder geval? Nou, ik denk dat, uh, ik denk dat, dat, dat die, die kans er is. Maar ik moet me voorzichtig uitdrukken. Want dat is, de dan nu naar jouw programma luistert... en ja, dat de denkt ze. dat het al rond is, dan, dan hebben we te veel beloofd. Ja, goed. En, nou, we zullen er niet bellen en, hier, om ja. het te feliciteren in ieder geval. Zeg, succes nee. nog daar de, de, de, ja. de komende dagen. Of ga je vandaag ook al terug naar huis? Ja, vandaag. Het zit hier nu uitgestorven langzamerhand uit. Er zijn nu allemaal... Bitternaat. De zijn slechte Duitse scholieren die nog langs de kraampjes trekken... maar de, de rechterhandel is voorbij eigenlijk. Oké, okay, goed. Goede reis terug, Joost. En bedankt. Dankjewel. hè. Joost Nijssel was hey. dat van Uitgeverij Podium. Gaan we naar de live muziek o Finu da Bossa met Nerinho. Como Nerinho Eu O que dizer neri Como você eu iria viver? O que você quer nível? Eu não posso mais sofrer. Não se afaste de mim, não tenha medo de te apaixonar. Zeg al wat ik moet doen Daan ja, Bossa eh, bestaat uit meerdere muzikanten. Eh, Insk Silva die zingt. Eh, Lior Cooperberg speelt saxofoon. Sven Bakker de percussie. En Paul Scheepmaker is gitarist. Eh, achtergrondzanger. En hij is ook degene die zes jaar lang aan deze band heeft eh, gewerkt. Paul, ga even zitten. Zes, zes jaar lang. Ja, we zijn. Uh, best lang, ik ben toch? er zes jaar mee bezig geweest. Dat is een verschrikkelijk lange tijd. Dat was wel mijn vrije tijd, overigens. is oh. een normale oh. werkzaamheden. Maar het neemt niet weg dat ik er zo'n 10.000 uur uh, in heb gestopt. Maar, maar waar, waar, dan waar, waar, waar, waar zit hem dan de, de vele tijd in? Nou, uh, in feite was het zo dat ik... Uh, ja, ik uh, ben een simpele muzikant met niet een al te groot budget... En uh, als je zo'n CD wil maken, dan, ben je echt, uh, dan moet je studio huren, vermogen... en al de mensen inhuren de, om, het allemaal, om de neus dezelfde kant op te krijgen. Uh, nou, daar heb je tijd voor nodig. Dus heel veel geld. Ik heb het uh, allemaal na elkaar opgenomen, al instrumenten. Dus ik heb eerst alles zelf bedacht, uh, opgenomen... en vervolgens heb ik besloten om er allerlei muzikanten uh, voor te vragen... om die partij opnieuw in te spelen. Mensen die echt hun uh, vak beheersen. En die hadden drukke agenda's en dan... Ja, dat je een paar en, jaar verder En vervolgens moest, ik naar iedereen, of nee, moest iedereen naar mij toe komen of ik naar hun toe om de, de boel op te nemen ja. nadat ik alles heb uitgeschreven ja. voor iedereen. We hebben we, we, wel iets totaal anders even dan een rockband naar, naar Braziliaanse Nova. Het is een behoorlijk overstap en groter kon de stap niet zijn. Dat was ook precies wat ik wilde. Ik wilde eventjes iets heel anders als wat ik ervoor deed. En uh, dat is aardig gelukt, dus ik heb het ver gezocht. Ja. Gaat het, gaat het nog verder? Bedoel, is dit uh, een project en ga je de volgende keer? Ik weet niet. We uh, nou, mogen boven, uh, onze boventoon uh, nou, zakken. Ik ben niet of? van plan om dit op te geven, want het levert me prachtige nieuwe dingen op. Het bevalt me uitstekend en uh, ja, het is heel mooi om het allemaal te doen. Het componeren is bijvoorbeeld ontzettend leuk, omdat ja. je allerlei andere harmonieën tegenkomt als in de rockmuziek ja. waar ik uh, vandaan kom. En, uh, het is allemaal nieuw en spannend en uh, nou, ja, dat is een uh, ontzettend goede drijfveer. Uh, Hou het vast? Ja. Ovinu da Bossa en Narede da Varanda heette uh, de studie. Heet ja, bijna, toch? Ja, ja goed. Is. En nog, straks nog een nummer hier in Opium. Oké, okay, fijn. Graag. Dankjewel. Uh, dit is Opium vanuit het Grand Café van uh, de Lamar. En uh, dit theater is inmiddels uh, een beetje het tweede huis van mijn uh, volgende gast. Ze speelde er met uh, veel succes de comedies Het Geheugen van Water en De Ideale Vrouw. En is nu druk met de try-outs van De Tijd Voorbij... waarin uh, aanmerkelijk minder gelachen wordt. Elke avond volle zalen. Met, uh, met mensen die vooral haar wilden zien. filmen op. En dan ook nog eens elke week op Net 5 als de net gescheiden Doris. Tjitske Rijding. Fijn dat je er bent. Ja, yeah, hallo. Um, Voelt het ook als een tweede huis hier werk? Of, of hou je privé en werk toch liever gescheiden? Nee, dit voelt wel als een tweede huis, want ik breng hier natuurlijk zoveel tijd door. Dus dat is ook wel belangrijk dat je je dan ergens thuis voelt. En uh, nou, dat, is, uh, dat lukt hier aardig. Ja, de, de, de, de tijd voorbij. Het gaat over een, een echtpaar dat een kind verliest. door, ja. door, een, door een noodlottig, nood, noodlottig <lacht> ongeluk, zo heet dat. Uh, dat is wel een andere koek dan de lichtere comedies die je hiervoor hebt gedaan. Je ja. wilde dit st stuk heel graag spelen. Hè? De nou, Rabbit Hole heette. het. Uh, ja, Rabbit Hole, het is verfilmd ook. Ja, um, ja ik las het. En ik, uh, in, in, in eerste instantie las ik in de krant een recensie over de film Rabbit Hole. En dat was een hele goede recensie. Maar aan het einde stond dat je toch een klein puntje van kritiek... dat je een beetje het toneelstuk er doorheen voelde. En toen dacht ik, ah, toen ben ik dat gaan googlen. En toen, ja, inderdaad, dat bleek een toneelstuk te zijn. En aangezien het niet echt overloopt... en wij voortdurend op zoek zijn naar nieuw en goed materiaal... ben ik dat gaan uitzoeken. En toen heb ik het gelezen en toen vond ik het heel mooi. En ik heb toen de rechten gereserveerd daarvan. Want ja, zo gaat dat. Ik had geen idee. Wat een grote mensenbesluit. Ja, enorm grote mensenbesluit. Nou ja, ik had net de Merit Dresselhuisprijs gewonnen... En het was ook een beetje in een periode... dat er allerlei uh, bezuinigingen aankwamen op, cultu op cultureel gebied. En ik heel erg begon na te denken... over dat ik zelf graag wat dingen meer in de hand zou willen hebben... en hmm. willen bedenken. En, en toen kwam dit eigenlijk zo op mijn pad. En toen had ik dat geld. En toen dacht ik, nou, waarom niet? En ik heb het uh, aan Antoine... Uh, Antoine Uithaag uh, Ja, en uh, Peter maar. Blok laten lezen. En die vonden dat ook een heel goed stuk. En zodoende uh, staat het hier nu. Ja. Dit is, je hebt ook een beetje de vrije hand gekregen hier van het theater. Je mag. Uh, wat dat nou, heeft, ik, samen met het. een team, vooral natuurlijk ah, met ja, Antoine tuurlijk, okay, en ja. met een heleboel mensen. Uh, kiezen wij het materiaal uit en, en, en casten we het zelf. Ja, dat is een hele grote luxe natuurlijk. Ja, ook een enorme verantwoordelijkheid. Want die zalen moeten natuurlijk wel vol. Ja, ja, dat was natuurlijk vooral in het begin nog steeds. Is dat reuze spannend. Maar uh, dat was natuurlijk, uh, dat vond ik een uh, behoorlijke pittige druk. Want ja, hoe doe je? Ja, je, kan, je doet het beste wat je kan, en dan hoop je dat de mensen naartoe komen. En het is geweldig dat het tot nu toe zo goed gaat. Ja, wat, wat is het geheim? Ik, ik heb. Voor, nou voor ja, het is gewoon een heel goed idee geweest van Joop in de eerste plaats om Joop van den Ende de om. Ja, jij mag Joop zeggen. Zomer, maar, ja, ja, ja, Joop van de meneer van Ende ja. om uh, zeg maar uh, in de zomer. Um, toneel te programmeren midden in de stad. En Ik dat denk dat het daarmee werken, begint. Ja. En dat blijkt te werken. Ja, ja. Uh, Ronald Kift, is dat iets voor Den Haag? Je zit bij het residentieorkest. Uh, zijn er Haagse gezelschappen die de zomer ook doorprogrammeren? Ja, Den Haag is natuurlijk een heel andere stad dan, uh, dan Amsterdam. Daar kun je een kanon afsteken uh, in, uh, in de zomer. Ook midden op de dag, doe je? Ja, en ja. Uh, nou, ik ben ontzettend blij dat mijn club... in ieder geval die andere negen maanden... flink uh, publieksgroei liet laten zien. Uh, uh -huh. Laten we dat eens maar eens even bewerkstelligen. Ja. Maar het is natuurlijk idioot dat juist op het moment... dat iedereen eigenlijk in zijn hoofd en in zijn agenda vrij is... Dat je dan het hele theaterseizoen opstelt. Ja, ja, heel raar. Ja. Nou, dat blijkt dus te werken. Je ja. hebt nu gekozen voor een, ik zei het al, voor een, voor een, nou, een stuk met een behoorlijk zwaar thema. Ja. Dat, dat is natuurlijk voor het publiek ook, denk ik, verder. Ik... Ja, ik ben dus ook heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat. We hmm. hebben gisteren, zeg maar, de derde try out gehad. Omdat het zelf zo'n, omdat ik zelf een behoorlijke afgesloten personage speel, heb ik ook. In die zin weinig feeling met, zoals bij de ideale vrouw een geheugen van water. Dat is heel, zijn heel erg voorstellingen die je ook met het publiek maakt, waar je heel veel contact met het publiek hebt. Ja. Maar hier zit ik eigenlijk met een soort kaas, speel ik met een soort kaastolop om me heen. Mm. Dus ik heb geen idee, ik heb geen idee wat de mensen daarna er eigenlijk van vinden. Dat is heel spannend en ik ben benieuwd. Uh, ik zou het heel erg leuk vinden dat mensen er niet van terugschikken en denken van nou. Zo kan het toneel ook zijn. Zo. Ja, en ook ja. in de Lamar. Ja. Dit soort dus, stukken spullen wel leuk. in de Lamar nu, ook. Nu je erom vraagt, hebben ja. wij publieksreacties. Donderdag Kijk. hebben we wat dingen opgenomen. Ga maar <laughs> even naar luisteren. Ik vond het geweldig. Ja, het was zeer uh, indrukwekkend. Heel ontroerend. Ja, ik heb wel even wat traantjes uh, moeten wegvegen. Uh, ja. Ik vond het een heel aangrijpend stuk. En, uh, nou, de emoties vlogen er af en toe vanaf. Eigenlijk heel verdrietig om te zien... Totale wanhoop eigenlijk zie je constant. Hè? Mensen vechten om eigenlijk te overleven in hun uh, verdriet. Ja. Ja. Inlevend. Uh, ook de emotionele scènes, de huilscènes waren uh, akelig echt. Goed gespeeld. Goed neergezet. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar wel een heel kenbaar stuk denk ik. Wat speelt ze net goed, wat speelt ze net klein. Ik ben een super fan van haar, dus uh, een en al top, uh, top mens. En Zij kan alles spelen. Een en al lof. Ja, prachtig. Echt under your skin. Ja, zij kan alles spelen. Ja, wordt er een beetje verlegen van. <laughs> ja, dat hoop ik wel, ja. ja. Nou, dat, is heel, dat is ontzettend leuk voor mij om te horen. Mm -hmm. Ik had nog niets. Ik zit in de kleedkamer, ik ga op... Het zit nog helemaal zit in een soort doos, dus het is heel leuk. Een op doos. Ja, die, helemaal ingepakt. Ja, want zo'n soort, ja, zo soort rol ja. uh, is het. Ja, ja. laten we het even over. Want wat voor soort personage is het, de vrouw die je speelt? Ze is getrouwd met, uh, met Peter Blok, althans met de acteur ja. Peter Blok. Uh, en uh, ze hebben een. een ze een kind hebben hun verloren. kind verloren. De een vier, wat je kan overkomen, ja, hun vierjarig zoontje hebben ze verloren in een auto-ongeluk. En het, het gaat eigenlijk over, ja, over gewone mensen met een heel groot verdriet. En de vrouw die ik speel heeft zichzelf eigenlijk... ja is, is behoorlijk opgesloten geraakt. En vindt het heel moeilijk om erover te praten. Wil er eigenlijk niet over praten in tegenstelling tot haar man... die wel naar een praatgroep gaat en probeert van alles aan te grijpen... om maar verder te gaan in het leven. Heeft zij zich behoorlijk opgesloten. Maar het stuk heeft, en dat vond ik ook heel mooi toen ik het las... heeft ook hele lichte kanten. Het heeft ook... Uh, zoals dat ook met, bij Rauw hoort... Hè, je kan niet de hele tijd... Uh, uh -huh. er zit ook een soort lichtheid in. En die combinatie vond ik heel mooi. Want als mensen lachen, eigenlijk, dan gaan ze een soort van open... Uh, Waardoor soms ook juist verdriet en ontroering uh, meer naar binnen komt. Ja, ik, ik, ik heb gisteravond uh, de voorstelling gezien. Dit, dit is, het is een prachtig stuk, het is nog een try-out. Ja. Kennelijk moeten er, moet er nog dingen gebeuren, maar ik weet het niet. Nee, nee, ja, nee, we, nee er moeten zeker nog dingen gebeuren. Ja. En, uh, en, ja. en het, het is een enorme luxe dat wij in de Lamar... zoveel voorstellingen zeg maar, mogen ja. uitproberen. Ja. Ja. Ja. Maar het viel me wel op dat, uh, zeker in het begin... dat uh, Alsof mensen uh, uh, toch komen van, ja, ja we mensen gaan willen, diefker, dus graag willen lachen. Ja, terwijl als je naar de poster kijkt en het filmpje ziet... dan, dan straalt het toch volgens mij iets anders uit. Maar dan nog, uh, er is ook wel wat te lachen. En je voelt zeker in het begin dat mensen heel graag willen. Maar dat vind ik wel, nu we twee keer hier gespeeld hebben... wel heel mooi om te voelen dat het steeds, dat het steeds meer een soort verdieping zakt, lijkt het wel. En het is ook helemaal niet erg dat er gelachen wordt. Integendeel, het is juist ja. ook goed. Alleen op een gegeven moment moet je die balans vinden. En er zijn ook mensen, dat is altijd zo, die gaan van ongemak lachen. Omdat er nogal wat pijnlijke momenten in zitten. Ja, Roland, jij wil iets zeggen? Het lijkt me zo'n ongelooflijke moeilijke rond spelen. Ja. Ik ben vader en de gedachte dat er iets met mijn kinderen gebeurt... is een vrije val. Dan ja. ben, ik, ben ik verloren. Ik ben ja. echt vol en jij zoekt... Je moet het opzoeken. in Europa. Ja, maar ik heb het niet opgezocht. Ik heb het eigenlijk heel erg gescheiden van mijn privéleven. Omdat ik zelf drie kinderen heb. En het mezelf niet kon aandoen. En het volgens mij ook helemaal niet goed is... om daar mezelf enorm in te beelden wat er zou gebeuren... als ik een van mijn kinderen zou verliezen. Want volgens mij is het... Volgens mij is het het allerergste wat je als mens kan overkomen. Dus ik, heb het, ik je zoek het, het ergens anders. Maar waar, waar, gek genoeg heb ik dus eigenlijk heel veel inspiratie gehaald... uit de Griekse drama's. Omdat die zo groot zijn en zo theatraal. Uh, dat was op een gegeven moment voor mij een soort sleutel. Want ik was heel erg op zoek naar waar ik het moest zoeken. En hoe ik erin kon komen zonder dat ik aan mijn privéleven dacht. En daar vond ik een hele grote sleutel. Dat heeft mij heel erg... Geholpen. Dus zelf zie ik het als een soort modern Grieks drama. Mm -hmm. Ook in de repetitiefase, dat je niet het moment hebt... je denkt van let's not go there. Ik bedoel Dit komt er dichtbij. Ja, dit maar je, kunt... komt wel, je komt natuurlijk op die plekken. Maar je bent in een klein groepje en uh, het is heel intiem, zeg maar. Dus natuurlijk kom je daar. En dan als het goed is, dat is iets wat je uitzoekt in het repetitielokaal. En dan ga je dat toneel op en dan vind je daar... Nu nog niet hoor, want nu zit ik er zelf nog zo enorm in. Maar op ja. een gegeven moment... Uh, krijg je er een soort van controle over en wordt het herhaalbaar. Ja. Ja. Uh, de première is pas over een week, hè? Ja. Zondag natuurlijk er nog een hele week twee oud. Ja, ja. het, het zit nu al vol. Uh, en het is ook al verlengd, heb ik begrepen. Ja, ja. nee, het, het, het, het, het loopt weer heel goed. Dus uh, ja, ik heb niets te klagen. Ik ben ontzettend blij. Ja. En dan ook nog Doris daarnaast, ja. op Net Vijf. Ja. Een geheel andere kant is. Ja, ja. Ga, ga je daar zelf ook naar kijken? Ter relativering van de ernst van zo'n stuk? Of werkt nee, dat? want dat heb ik zelf al gezien. Ja, ik heb het natuurlijk gemaakt klaar, en gezien. Ja. Ja. En... Uh, en ik kijk, het, ik kijk het wel terug. Ik moet zeggen dat ik er zelf uh, wel met veel plezier ernaar kijk. En, um, en heel blij ben hoe dat uh, geworden is. En dat het, uh, nou ja, dat het goed ontvangen is en dat dat goed gaat. Ja, ook, ook weer voor, voor jou geschreven. Min of min ja, door ja. Roos Ouwehand. Laten we even een hele stukje luisteren. Dat is leuk om te, te horen. Ja. Er zijn momenten in je leven waarop je weet... nu moet ik actie ondernemen. Nu moet ik acuut iets gaan doen, anders loopt het helemaal fout. En als je dan ook nog eens erotisch begint te dromen over Peter R. de Vries... dan weet je dat dat moment is aangebroken. Dat het ja. tijd is om zonder verder uitstel hardhandig in te grijpen. Ja, heerlijk. Ga, ga dat zien. De orders iedere maandag om half tien op net vijf. En de tijd voorbij met uh, Tjitzke Reininga, Peter Blok en, uh, en anderen. Uh, niet te vergeten. Uh, volgende week zondag, 20 oktober in première... en tot en met woensdag 4 december exclusief hier in het Lamar in Amsterdam. Tjitske, dankjewel dat je het was. Graag gedaan. Goedemiddag. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week. Ik ben Anne van Veen, theatermaker en zangeres. Dochter van, ja, maar daar hebben we het later nog wel over. Binnenkort verschijnt haar eerste album Tegen Gif. Volgens het persbericht kwam de plaat tot stand in een bewogen en spannende tijd. Hoezo? Het gaat er vooral over dat je, dus, als je in mijn leeftijd categorie ben je bezig met je identiteit, maar ook met je identiteit in de wereld. Dus niet alleen maar je afzetten tegen je ouders of je achtergrond, maar ook wie ben ik nou eigenlijk in de wereld en wat vind ik van die wereld. Dus het zijn ook wel bespiegelingen op dingen die nu gaande zijn door de recessie. Dus dat ik om mij heen zie dat mensen uh, verward zijn of zoekende en dat ik zelf zoekende kan zijn. En wat we dan doen en waar we naar neigen, dat we willen vluchten, maar eigenlijk willen we eigenlijk met elkaar op schoot, bij wijze van spreken. Dus het is een soort uh, afspiegeling van mijzelf en, en het tijdbeeld waar we in zitten en hoe ik me daar daar dan toe Een eerste single is er ook al, Zo zomer. Dat gaat dus over verlangen, over dat je dus in het voorjaar de zomer ziet naderen, ruikt en voelt. En dat iedereen meteen bloot op zijn tandem duikt. Altijd in Nederland vind ik, met z'n tweeën. En dat ik soms kan denken van wow, daar ben ik nog even helemaal niet. Dus alle kleren gaan uit. Alles schittert en alles is uh, overvloedig. Met drankjes op het terras. En, en ik had deze, dit voorjaar echt... dat ik dacht, oeh nee, uh, daar zit ik helemaal niet. Maar ik verlang er wel heel erg naar. En hoe verenig je dat dan? Want dan heb je hem niet, maar het is wel gaande. Dus daar ging dat nummer over. En het uh, ja, is een vertaling van het gevoel geworden. Dus. Anne Toert nog met haar programma Tegen Gif. Vanavond in Utrecht, dinsdag Naaldwijk. Volgend weekend in het Theater in Amsterdam. En dan krijgt ze ook het eerste exemplaar van haar album... Uit handen van Claudia de Breij. Goed, dan de virtuele vitrine. Wat zet Anne erin? Mijn voorwerp wat ik voordraag voor de virtuele vitrine is... de gouden plaat van... Uh de cd Anne, door mijn vader geschreven en gezongen, met het liedje Anne erop. Het is een gouden plaats zoals die vroeger aan de muur hingen bij grote artiesten, dus ook bij mijn vader. En uh, dat is voor mij een bijzonder voorwerp, want ik heb er natuurlijk eigenlijk een beetje een dubbele verhouding mee, omdat ener, ja, enerzijds wil ik eigenlijk nooit over het onderwerp praten en vermijd ik het uh, aan alle kanten. En nu draag ik het dus zelf voor. Dat is vrij inconsequent. Maar het heeft ook natuurlijk heel veel bijzondere waarden, omdat het over mij gaat. En ik, ja, is een existentieel voorwerp, uh, daaruit voort ben gekomen en ik ben nu 30 en het is 30 jaar geleden geschreven. En mijn vader dacht, nou, ik vind het nu een mooi moment om mijn dochter dit uh, te geven voor in haar nieuwe huis. Uh, er hangt nog niks, er staat nog niks, maar dit krijgt er wel een, uh, een dierbaar plekje. van Veen was dat over uh, dat, uh, die gouden plaat van haar vader. Opium.avo.nl, daar is het uh, filmpje terug te zien. Ook op YouTube en op Facebook. Straks Milou van Rossum over uh, Coco Chanel in het Haagse Gemeentemuseum. Roland Kieft over uh, ja, nieuwe klassieke CD's. We bellen met Peter Reumer in de bus. En we hebben ook nog uh, cultuurtips. Maar eerst het nieuws van even over half vier met uh, Gert Luc. Dit is Radio 1, e, het NOS-journaal. Ruim 40.000 persoonsgegevens van Ziggo-klanten liggen op straat door het diefstal van een laptop van een medewerker. Die wilde onlangs thuis op de laptop werken en de lijst met persoonsgegevens stond als bestand op de harde schijf. Dat is tegen de bedrijfsregel, zegt een woordvoerder. Ziggo heeft het incident gemeld bij de autoriteit Consument en Markt.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 En de politie heeft bij een tankstation langs de A28 een auto met zwaar vuurwerk onderschept. De bestuurder is bekeurd. In de autolaag 128 nitraatbommen. Die zijn verboden in Nederland vanwege de harde knal. Dat zijn de hoofdpunten. Aansluitend de verkeersinformatie. Nogal wat files door ongelukken en werkzaamheden. Op de A1 was eerder vanmiddag een ongeluk richting Amersfoort. Zojuist is het politieonderzoek afgerond. Het staat nog wel 7 kilometer bij 1 brugge. En richting Amsterdam staat bij Amersfoort Noord 4 kilometer. En verderop bij Knoopbiet MNES nog eens 2. Op de A10 een korte file voor de Coenternal. 2 kilometer richting Den Haag. De A16 Breda Rotterdam. Na een ongeluk bij de Van Brienorbrug 4 kilometer op de parallelbaan. Daar staat trouwens 2 kilometer. De A22 Beverwijk naar Velsen. Voor de Velsertunnel 3. Omdat de Wijkertunnel dit weekend dicht is. De A58 Preda-Eindhoven is dicht tussen de Afrit Hilvarenbeek en Oorschot. Door een eenzijdig ongeluk. Er zou overigens volgens Rijkswaterstaat weer een rijstrook vrijkomen op korte termijn. Er staat nu 3 kilometer file. Het dus is verstandig om via Den Bosch om te rijden. Ten slotte de N217. Veel vertraging daar van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de Keeltunnel 4 kilometer. Dit is Opium. Opium vanuit de Lamar in Amsterdam. Die gasten nog aan tafel. Milou van Rossum straks over de tentoonstelling Coco Chanel. Roland Kief met nieuwe cd's. En ik sprak net met Chitske. Reiding ga over het toneelstuk De Tijd voorbij. Cultuurtips. Titske, heb je tijd voor? Heb je nog iets gezien, nee, gelezen, ik heb, gehoord? Ik, heb, ik ben echt een cultuurbarbaar. En ik heb ook een cultuurbarbare tip. Ik heb namelijk geen keuze, want het is uh, herfstvakantie. We hebben onze kinderen twee weken herfstvakantie... en die willen dolgraag naar Planes. Dat is de opvolger van Cars. Film, ja. animatiefilm. Ja, jongens, het is een klap in jullie gezicht, dat weet ik. Maar ja, ik probeer die maar eens tegen te houden. Dus niet verantwoord naar Cinekit, maar je gaat naar Planes? Nee, Plains. nee, ik had natuurlijk nu moeten zeggen... het muziektheater met zelf opera maken met je kinderen. zou ik heel graag doen, maar dat ja. gaat niet. Ja, We gaan keer, naar Planes. Planes, allemaal kijken. Ja. <laughs> Mille Verrossen, meent je? Jammer, meintje. hè? Ja, <laughs> Um, als iedereen uh, dit weekend naar Chanel is geweest... dan kunnen we volgend weekend naar Centraal Museum in Utrecht... waar Monsters in de Mode begint. Oké. Okay. Ja. Monsters in de Mode? Uh. Ja. Het gaat over monsters en comicfiguren als inspiratie voor mode. Dus eigenlijk het tegenovergestelde oh, van uh, Chanel, vermoed ja. ik. Dus ben Zo. ik heel benieuwd. Wat ja. leuk voor kinderitjes. Ja, kinderen. denk ik ook. Ja. Misschien kunnen we dat, dat daarna doen. Ja, ja. Nou, goed. goed. <laughs> Roland Kieft jij? Ja. Okay. Morgenochtend, 11 uur, in de Dr. Anton Philipszaal. Het Nationaal Toneel Jong. Met ja. het Residentieorkest. Met um, Mijn Jas is Mijn Leven. Um, mijn, mijn huis, God, moet wel goed zeggen. Um, uh, daar mag je in op vertoon van een kind. Zo is het eigenlijk. <laughs> ja.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 De recensie. Alle macht worden met kwaardige boekenstap. Deze week, klassieke muziek. Met, met... Ro Roland Kieft. Uh, ja, drie cd's. Uh, de eerste, dat is er eentje van Erik Vloeimans en de Holland Baroque Society. Dat is een gezelschap waar jij ongelooflijk een fan van bent. Ja, daar ben ik een fan van. De jongste generatie barokmuzici uh, komen natuurlijk wel enigszins uit die traditie... van die grote mannen, Tom Koopman en Frans Brugge. Maar tegelijkertijd, zij, zij zeggen ook wel, nou, dankjewel... Heel veel dank. En nu wij. Wij gaan wat anders doen. Uh, zij lopen dus ook niet achter één inspirerend artistiek leider aan... maar uh, kiezen per project uh, kiezen iemand die ze inspirerend vinden. En nu dan een nieuwe cd verschenen samen met de jazz uh, trompetist Erik Vloeimans. En het is natuurlijk een beetje gevaarlijk, want ik zit hier nog wel eens vaker. Uh, maar, en ik moet nog twee cd's bespreken, maar ik vind dit eerlijk gezegd... de leukste cd van het jaar. Goeie um, opbouw. Ja, echt ja. de leukste cd van het jaar. Ja. Dat heeft. Maar ik hou heel erg wanneer twee disciplines of twee stijlen samenkomen... en er echt iets nieuws ontstaat. Niet dat het elkaar verwatert, niet van die, van die flauwe slappe crossover, maar daar waar mensen echt in elkaar geïnteresseerd zijn... en er echt iets moois en iets liefdevols ontstaat... dan komt er ook echt iets nieuws. Ja. En dan wordt klassieke muziek wordt niet reproduceren... maar dan wordt klassieke muziek... Wordt... Creëren, gisteravond, maken. gisteravond waren ze al even op tv ja, samen gisteravond, te zien. Uh, de hart van Radio 4 bij, ja, uh, op, ja. uh, op tv. Dat zag er al heel uh, inspirerend ja. over en weer. Ze hadden, echt, hadden er echt zin in. Nee, precies. Het, het, het CD heet Old, New and Blue. Dat mm. komt natuurlijk van dat Engelse rijmpje. Hè. Uh, uh, als je trouwt, something old, something new, borrowed, blue. En een penny in je shoe, geloof ik, is, uh, eindigt het daarmee. En het is inderdaad. ik denk dat het een geweldig huwelijk is. Of althans, een veelbelovend natuurlijk. laat ik zo maar even zeggen. Zullen we even een stukje luisteren? Prima. eindigt Erik Vloeimans. Waar begint de, de klassieke ja, componist? Dat is die, die, als je, ik ja. hoorde dit en dan kun je me wegdragen. Ja, dit, ja. Je hoort die, die, die, die, die, die barokstrijkers met dat hele spaarzame of eigenlijk afwezige vibrato waardoor die boventonen gaan. He, niet, niet dat, ik zeg het even heel onaardig, dat 19e eeuwse Malando effect. Maar echt dat, he, dat, dat, dat spaarzame. En, dat, en daar komt dan die mellow trompet van Vloeimans ja, overheen. En dan ontstaat er echt iets. En dit is overigens niet echt barokmuziek. Dit is muziek van Vloeimans zelf. Maar wat ze gedaan hebben is, ze hebben bestaan. Barokmuziek gekozen van Johan Christoph Bach, dat is een neef van Bach, maar ook Tilman Susato en uh, Josquin de Preto en mm. Tellers. Allemaal muziek uit de 16e, 17e, 18e eeuw. En daar zijn ze eigenlijk mee aan de slag gegaan. In de zin van, ze spelen en, en ze halen het een klein beetje uit elkaar. Ja. En ze rekken het een beetje uit of dikken het een beetje in. En, hij, en vloeimans gaat daar naast spelen of er tegenin of bekommentariëren. Mm. En ontstaat echt ja. iets nieuws. Ja. Willen we het mee naar huis uh, krijgen? Ja, zeker weten. Ja? Ik ga het voor mijn vader kopen, dacht ik niet. Oh, ik hoopte nou dat ja, hij dat niet ging zeggen. Nee, maar... nee, nee, nee, ook voor mezelf. <laughs> ook voor mezelf. Oh, ja. okay. All New and Blue van Erik Vloeimans in de Holland Broke Society. Verschenen op het Channel Classic label. Dan de volgende. Ja, de andere leukste cd van het jaar. <laughs> uh, die Orlando Quintet. Um, de fine fleur van de Nederlandse houtblazers. Nederland heeft een echte houtblazers-traditie. Er wordt eigenlijk nergens in de wereld wordt de hout, wordt er gespeeld zoals bij ons. het is bij het, het concertgebouworkest Maar ook bij mijn eigen orkest, wat een fantastische houtblazers heeft. Um, dat is uniek in zijn soort. En dat heeft, echt, dat, daar, dat heeft te maken met een soort collectief. Het, het, het vermengen van klanken. Dat zijn... Zoals dat dan heet, Klarigotten en Flobo's, om het zo even te zeggen. Die komen samen. En een uh, nieuwe cd verschenen van een vijftal kampioenen... van de houtblazers in Nederland in die Orlando Quintet... Uh, met muziek van Ravel. Mm. Bewerkingen. Zou, luif, louter dan alleen bewerkingen. En dat is een tijdje volkomen nat dan geweest. En die strenge, strikte klassieke muziek. Maar Mozart uh, bewerkte zijn eigen muziek. Bach bewerkte muziek van Vivaldi. Rachmaninoff nam alle muziek uit de geschiedenis. En maakte daar weer zijn eigen muziek. Mm. Dus dat is iets wat eigenlijk heel normaal is. En je hoort die muziek vervolgens door vijf rasmuzikanten gespeeld. Dat klinkt wel zo. vijven, maar wat klinkt dat rijk, zeg. Ja. ja, ja. Een breed, uh, maar, mooi geluid. Maar hiervoor geldt ook echt, omdat... Het zijn vijf muzikanten die ieder op zichzelf... Een, een, voor een deel ook een geweldig carrière-solist hebben. Maar hmm. dit is een vriendenclub. Ze vinden het leuk om met elkaar te spelen. En dan ontstaat dat vijf wordt tien of vijftien of twintig. Hoe je, maar noemen, hoe je het maar noemen wil. Ja. Um, uh, dit was bijvoorbeeld voor de kennis... Dit was het stijkwartet van Rafael. Voor de niet-kennis was het trouwens ook het stijkwartet van Rafael. <laughs> um, in een bewerking voor een uh, blaaspintet van... Uh, van, okay. uh, Brilliant Classics, uh, daar is het op verschenen op het label. Ja. Dit uh, Orlando Quintet. Dan nog, uh, Jana Czik, ja, nog even... Janacek? Ja, Leos En Dat is, is zo'n man die een beetje, een beetje in de voering van de klassieke muziek lijkt te steken. Maar het was een hele bijzondere componist. componeerde zijn muziek in het begin van de 20e eeuw ongeveer. Ik ben altijd gek op, op rare verhaaltjes. Maar hij is de enige componist die ik ken die ook gymnastiek muziek gecomponeerd heeft. Yo. Dus hij was zelf een heel fanatiek gymnastiek <laughs> gymnastieker. Ja. Dus hij heeft echt muziek gezond. wat anders dan... Die Bissoriari die voor Bonfire iets uh, componeert, zeg maar. Een soort gymnastiek, hè? Um, en dit was muziek die ik in ieder geval niet kende. Namelijk zijn koormuziek. En in zo'n orkestmuziek is het hele felle uitgesproken muziek. Hier en daar zelfs er altijd, hangt altijd een soort alarm in de lucht. Dat, dat zit iets te komen. Maar die koormuziek is een enorme mooie milde muziek. Dat je uitgevoerd door dat het Franse Kamerkoor accent is. Maar wel met een Nederlands accent. Ook Pieter Jelle de Boer. Hè, ja, die je dirigeert. Jonge uh, Nederlandse dirigent Pieter Jelle de Boer. Ja. Ja. Ik, ik ken hem want ik heb hem 15 jaar geleden 2,5 orkestdirectie gegeven en, um, en nu duikt zijn naam op, uh, op deze cd. En het is een geweldige mooie cd. Ondanks die lessen die ik aan hem gegeven heb. Oké. Okay, opium.aver.nl Onze site, daar uh, zetten we de drie titels nog even op een rijtje. Dat je wel, Roland Kieft. Dan uh, gaan wij nog uh, naar de live muziek. Nog één keer spelen ze uh, Ofino da Bossa met... Uh, Fala Dat is helemaal fout, maar zo klinkt het ongeveer. Fala, não. Tantas palavras são demais doe je coração. Beijo me em paz. Fala, njauw. Me vai matar, fala na Como nós vamos continuar amanhã? Ainda eu vou estar aqui amanhã. Vai escutar se ga niet partir. Fala demais, fala demais, fala demais, pai. Para... Daqui, meu amor, lembra-se do nosso amor, meu amor. Nos teus braços, que gladiador. Amanhã, ainda eu vou estar aqui. Amanhã, vai escutar, senão vai partir. Fala demais, fala demais, fala demais, para. Abraça-me, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, meu amor. Demais doe o coração. Beija-me em paz. Fala, não. Tata tá, tá no mame, vai matar. Fala, não. Como nós vamos continuar amanhã? Ainda eu vou estar aqui amanhã. Pra escutar sem nova partij. Fala demais, fala demais, fala demais. Parabração.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 da Bossa. De belevenis van dit najaar. Eenmalig in Nederland. Chanel, de legende. Een tentoonstelling over het fascinerende leven en werk van Coco Chanel. Vanaf 12 oktober in het Gemeten Museum Den Haag. Over gletsjers. Wat, over gletsjers? Dit was de commercial? Dit was de, dit was de commercial. Ah, <laughs> zo, ik ga ook heel veel uh, zo praten verder. Ja, ja, ja, dat is, uh, dat is een uh, spotje voor de, de tentoonstelling. Uh, dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak, vind ik, dat het op deze manier wordt aangekondigd. Maar het wordt ook nee. wel meteen neergezet. Ja. Uh, modedeskundige van NRC, Handelsblad Milo van Rossum hier aan tafel... om over Chanel, de legende, ja. te praten. <laughs> ja, ja je, bent, je bent geweest, hè? Ja, ik ben er gisteren geweest. Zet ja. er even neer. Chanel, Coco, voor Intimie. Uh, ja, de, nou ja, ik denk dat er is zoveel over Coco Chanel geweest de, de, te doen geweest de laatste tijd. Ik denk, er is ja. natuurlijk de film geweest ja. over haar leven. Uh, Coco avant Chanel. We hebben La Main de Chanel gezien. Die documentaire. Er was deze zomer in Parijs een tentoonstelling over Chanel 5 alleen maar. waar het, het werd ja. is ongelooflijk ja. wat, er, uh, wat dat merk nog steeds uh, oproept. Maar ja, Coco Chanel is, uh, is natuurlijk eind 19e eeuw geboren als een uh, arme, ik uh, was geen Wees, maar wel in een weeshuis opgegroeid. En werkte zich op tot een van een concubine, tot natuurlijk een wereldberoemde couturier. Dat is Even... een fantastisch verhaal. Ja, een behalve dat, dat het parfum en, en het, het kokerrokje is dat ook niet van haar? Of, uh... Nee, ze heeft een aantal. Oh, ik heb de mist in. Uh, ja. Ze was natuurlijk ook niet de eerste die een parfum uh, ontwierp, hmm. maar Chanel 5 uh, wordt het eerste abstracte parfum genoemd. Dus dat oh. is een het, het parfum ruikt niet naar de ingrediënten waar het van is gemaakt, maar naar iets heel nieuws. En uh, ja, het is, het is nog steeds ontzettend modern parfum. Ik heb uh, een paar maanden geleden ben ik naar een beautybeurs gegaan... waar al die jonge meisjes komen die zo in beauty geïnteresseerd zijn. En heb ik die geur laten ruiken, een, een oudere versie niet. Dus er zijn natuurlijk allemaal nieuwe versies. Mm -hmm. En A, herkenden ze het niet. Maar B, vonden ze het ook allemaal nou ja, heel uh, zwaar en moeilijk. En, uh, dus ja, nog steeds is dat uh, heel nieuw eigenlijk. En Aha. dat geldt eigenlijk alles voor alles wat Coco Chanel heeft ontworpen. Ja. Um, ze was natuurlijk de eerste die begon met tricot. Ze heeft uh, de zeemanstrui naar de couture gehaald. De tweets. Uh, ze heeft uh, de schoudertas voor het eerst gemaakt. Voor die tijd was het ongebruikelijk ja. om een tas om je schouder... Ja, dat dus ding het ding had je onder je arm ja, normaal. Ze ja. heeft eigenlijk is een van de uitvinders van de moderne vrouwenmode, ja. kun je zeggen. Ja. Ze heeft ook het corset afgeschaft. Hè? Nee, dat is niet waar. Dat oh. was uh, Paul Porre. Ja. Joh, joh. Nee, het, het is, is, uh, mensen willen graag alles aan Chanel ja. toeschrijven. Maar, maar uh, nee, het korset ja. uh, helaas niet. Nee, dan de tentoonstelling. Ja. Is het de moeite waard om is, daarvoor naar Den Haag af te reizen? Het is zeker, Helemaal naar Den Haag? Helemaal naar Den Haag. Daar ja, ja, gebeurt, nee, <laughs> ja, ja. ja, gebeurt het. Nee, het is zeker een mooie tentoonstelling. Ja. Het is heel uh, smaakvol. Uh -huh. eh, alles is beige, haar lievelingskleur. Um, er zitten een aantal dingen in, vond ik niet heel verrassend. Bijvoorbeeld een zaal met allemaal petit Robbenoir. Ik denk, ja, je kan geen blad meer openslaan... of het gaat over de petit Robbenoir ja. en de geschiedenis. Dat is een beetje een nadeel, hè, dat, het zo in het, uh, dat het zo bekend is. Maar er zijn ook hele ja, want bijzor... dat heeft ze toch wel? Dat heeft ze wel, ja. Het kleine ja. zwarte jurk. Je, Hech, je kan op, zeggen, op, ze ook. heeft de, de, de, de, de mode versimpeld en versportiefd. Hm. Dat ja. is haar grote bijdrage ja. geweest. Ja, dus heb jij iets van Chanel in de kast? Ja, ja uh, uh, tweedehands. Maar ik heb een paar, uh, een paar Chanel dingen waar ik heel blij mee ben. Milou, jij? Nee, ik, heb, ja, ik draag graag parfum van Chanel. Ja, ja. ja. ja dat ja. ja, Maar goed, er zijn ook echt hele leuke dingen. Trouwens, voor iedereen die Chanel wil dragen. Dit is misschien wel een van de leukste dingen van de tentoonstelling, ze hebben online twee Chanel jasjes aangeschaft. Die kun je aantrekken op de tentoonstelling. Tegen de achtergrond is dan dat matte lasser van die beroemde tas. En dan mag je op de foto kun je uploaden uh, via Twitter met een hashtag: en de leukste worden op de tentoonstelling. Uh, dus dat is natuurlijk ook. Ik, zeg, ik heb dat gisteren ook ja, gedaan. Dat is natuurlijk dat, wel. Ja, ja op gezet, ja. Ja, ja. Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben is... Uh, uh, de Chanel-kleren van Marlene Dietrich... Oh, Ontzettend leuk. En daar hangt bijvoorbeeld een pak uit eind jaren zestig... dat helemaal in de stijl van de Indiaanse mannenmode... wat natuurlijk heel toen uh, populair was. Een beetje hippie-achtig Chanel-pak voor Melaine Dietrich. Ja. Ze hebben een hele zaal met Chanel-imitaties. Ze hebben heel veel sieraden. En, um, echt, de kost gaat het ook over de, het huidige uh, modehuis Chanel? Een waar klein, een uh, klein de beetje. De, de nadruk ligt, ligt echt mm -hmm. op Coco Chanel. Mm -hmm. um, ze hebben een paar dingen uh, van Lagerveld. Maar wat ook heel interessant is is dat ze een paar dingen hebben van de periode... tussen de dood van Coco Chanel en de komst van Lagerveld. En nou, daar hebben ze, ik geloof dat er in tien jaar... Uh, een stuk of vijf ontwerpers op hebben gezeten. En niemand uh, kreeg het voor elkaar om dat te revitaliseren, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Yes. En dan besef je opeens, als je die kledingstukken ziet... die allemaal heel mooi en smaakvol zijn, maar niet heel uitgesproken... hoe geniaal Karl Lagerfeld het eigenlijk heeft aangepakt. En die, die dat dus dit jaar al dertig jaar doet. Ja. Hij heeft namelijk die, die, element, sorry, die elementen van Chanel. He, je, hebt, je, je hebt de parels, je hebt de tas, je hebt, uh, het is echt een taal. Hij heeft dat uitvergroot en er een gevoel voor humor in gebracht. En daardoor heeft hij dat huis Chanel eigenlijk weer... Want de humor ontbrak bij Coco zelf. Ja, dat was misschien ook niet helemaal de tijd. ironie in de mode is ook een beetje een uitvinding van nu. Roland Giefs? allemaal een klein beetje het gesprek te betrekken. Nooit iets voor mannen ontworpen. Zeker wel. Nee, zij niet. Maar Karl Lagerfeld maakt Chanel voor mannen. In de show loopt er altijd één of twee of drie mannen. Met een mannelijk Chanel. Dus mannen die echt willen, die uh, kunnen ook een chanel jasje pakken. Dat is niet een kwestie van willen hoor. Ik denk ja. Ja. <laughs> Misschien kunnen we nog even Karl Lagerfeld, zijn naam viel uh, uh, al, ja. nog even over het genie van Coco laten horen. Het difficult te say difficult. she was the one who did that. But for today's standard, she is the one in the spirit of the public. And after all, that what's important. But people think who cares about how it really was? You can make a history of fashion, it takes 20 hours to explain exactly dress by dress and year by year and season by season who did what, when, before, when. But she is the one. Is final remembered for En dat is alweer een kind of genius. Ja, heerlijk om die stem te horen terug. Je kunt niet zeggen dat alleen zij alles gedaan heeft, maar maakt het uit. Het gaat erom dat zij degene is die erom bekend staat. Ja. Dat is dus tamelijk geniaal. Ja, dit, de mode, dit, wat dat betreft was het natuurlijk ook heel modern. Uh, mode van nu is eigenlijk ook. Nou ja, dat is altijd zo geweest. Het gaat natuurlijk niet om wat je ontwerpt, maar het gaat ook op het, mom het moment waarop je het uh, ontwerpt, maar ook hoe je het verkoopt. Daar was zij ook een meester in. Um. Was zij de eerste wat dat betreft die, die dat zo uh, goed uh, allemaal in de hand vis te houden? Uh, nou, ik... Dat is lastig te zetten, want Paul Poiret weet ik bijvoorbeeld van... dat hij hele feesten gaf en mensen aankleden. Maar uh, ja, er is natuurlijk ook het verhaal... hoe zij bijvoorbeeld haar parfum de eerste uh, maanden heeft gepromoot. Ze liet vriendinnen dat parfum in restaurants dragen... zodat iedereen het zou ruiken. En toen zei ze, nee, ik verkoop het niet. Het is alleen voor hele goede klanten, die krijgen het. Dus dan kregen ze een enorme bus om zo'n product heen. Dus dat is wel natuurlijk vrij geniaal. Dat was in 1921. Ja, ja. ja. Haar tijd ver, ver vooruit. Uh, goed, de, de moeite waard is om uh, naar Zeker, Den Haag te gaan. Zeker, ja. Goed. Dankjewel Milou. Uh, de tentoonstelling Chanel de Legende is vanaf vandaag te zien... in het gemeente museum Den Haag. En loopt tot uh, 2 februari. Dankjewel. Je noemde al de bus en uh, dit is de bus. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met... met Peter Reumer. Die is uh, acteur, schrijver, regisseur en de zoon van Piet uiteraard. De man die we allemaal kennen als uh, de kok met COCK... in de populaire televisieserie Baantjer. En nu is Peter zelf te zin in Baantjer... alleen dan in de theaterversie. Baantjer, de kok en de moord in het theater. Hij kruipt daar in de huid van de commissaris Buitendam... en zit nu al, uh, als ik me niet vergis, in de bus naar Amersfoort, toch? Peter Reumer? Nee, nee. Nee? Nee, nee. nee ik, uh, ik, ik, ik, ik trek zo mijn chanel aan en ga ik naar... Uh... <laughs> Uh, Alexandra, uh, um. En dan uh, gaan we samen uh, naar de bus die als Amsterdam-Noord staat. Het is de tweede avond, dus we mogen wat later in het theater komen. Ja, ja. de tweede avond mag je altijd wat later komen? Ja, want dan hoef je niet meer te soundchecken. En de kan oh, je okay. ge niet gericht en al dat gedoe weet je wel. Ja, je, je, je was gevraagd om het script te schrijven voor die theaterversie van Baantje. Een serie ja. die natuurlijk uh, op, op de huid van jouw vader geschreven was. Moest je daar nog over nadenken toen je er gevraagd voor werd? Uh, nee, want ik had het concept al in mijn la liggen. Want ik had er ooit met mijn vader over gesproken. Ah. En uh, uh, ja, toen zag ik er weinig in. Zo'n zo, zo aflevering van televisie op toneel, dat vind ik een beetje flauw. Ja. Maar toen kreeg ik de verhelderende gedachte... dat het zou kunnen zijn dat als de moord op het toneel plaatsvindt... aan het begin van de voorstelling, de zaal getuige is. En dus moet worden verhoord. En dus onderdeel is van het, van het hele uh, uh, onderzoeksproces. Ja, dat betekent... Dat betekent dus ook dat het uh, publiek, als ik het goed heb begrepen... ook meespeelt in de voorstellingen? Nou, meespeelt is een groot woord. <laughs> maar uh, er wordt hen uh, onder gevraagd. En uh, ze worden ook uh, verhoord. En, uh, sommigen van hen, en uiteindelijk bepalen zij, bij handopsteken wie de moord gepleegd heeft. Er lopen allemaal mensen op toneel. Ja. Uh, en iedereen heeft een motief en zou het gedaan kunnen hebben. Dat betekent dat denk... er ook meerdere scenario's dus zijn, neem ik aan. Ja, er zijn vijf eindes geschreven. Vijf eindes. Dus als je geweest bent en je gaat het verklappen hoe het afloopt, dan heb je kans dat het de volgende keer toch weer anders is. Ja, heel goed. Ja. Ja, ja, ja. Je kunt de wijze van een clip uitnemen nemen en dan alle vijf eindes op een gegeven moment uh, bekijken. Ja. Jullie spelen niet alleen op het toneel, maar ook in de, in, de, uh, in de pauze gaat het ook door. En er staat een politieauto voor de deur, zelfs, geloof ik. ja. Maar het is een toevoeging van de producent, van de van de moet ik zeggen. Die heeft trouwens in de pauze, dan wordt het lijk ook afgevoerd op een brandtaart. En dan lopen agenten. En als je thuis wil roken, dan gaat er een agent een beetje mee. En zo spelen wij het theaterspel van voor tot einde helemaal door. Ja, nou was er op het, bij televisie de, de baantjes, was het altijd een sport voor bekende Nederlanders om, om als lijk te mogen spelen? Is dat in het theater doorgetrokken? Uh, nee, in tegendeel, het lijk wordt gespeeld door uh, Tom Aftman... en die is net van de Toneelschool af. Die heeft toch een hele carrière voor zich. Die, die kent helemaal niemand? Nee, no, nee nog niet, hè? Maar, maar, no, ja, nog niet. Ja, maar je, je kan altijd zeggen op je cv... ja, ik ben lijk geweest in de het theaterfestival. natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ma maandag was de première uh, goed ontvangen, ja. tevreden? Ja, zeer tevreden, ja. Zeer tevreden. Hm. Dus uh, de klanten uh, konden er toch niet omheen. Kijk, het is natuurlijk puur amusement. Het is voor het brede publiek. Uh, en, uh, nou ja... Als je hoort dat het spektakel door wordt in de pauze, dan weet je het wel. Maar uh, iedereen, alle dames en heren, vonden het, de, de, um, uh, het overbrengen hmm. van Baantje op, op het toneel naar het theater. Geslaagd. Een geslaagde ja. onderneming. Ja. Goed, veel plezier vanavond in, de, in Amersfoort, Peter Reubens. Ik dank je heel hartelijk. En veel uh, succes in de Flint daar. Morgen is uh, Baantje twee keer te zien, beide keer in het Zaantheater in Zandam. En uh, De Kok en de Moord in het theater is tot en met 22 februari op Tournee. Tjiska Reina, Miloe Rossum, Roland Kieft. Dank jullie wel dat jullie er waren. Na vieren zijn we terug met opium. Dan onder andere met uh, Marente de Moor over het uh, fraaie boek uh, Roundhey, uh, Tuinscène dat zij geschreven heeft. Tot zo. Opium. Avond. Dit is het verhaal over.